In my garden I used to grow An endless sea of flowers that would give you say give Kieft. En de man heeft uh, straks uitgebracht uh, te staan uh, zijn nog een aantal singles die ik uh, gekregen heb. Uh, de platenmaatschappij komt uit Volendam en dat is King Forward Records. Uh, daarvoor hoorde je Nana Amrose met haar nieuwe uh, single Garden. En wat betreft nieuw materiaal, ik weet dat Verlien Spiegel al bezig is met een hele EP...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 Ja, eigenlijk uh, sluit dat heel erg mooi aan op 5 mei. Want het uh, heeft ook uh, te maken met de, de 5 mei en de vrijheid daarmee. Want zo vanzelfsprekend uh, waar dit uh, over gaat, is het uh, niet uh, volgens hemzelf. Want hij is van Surinaams-Nederlandse afkomst. En uh, uh, ja, dat is uh, niet helemaal uh, normaal daar wat uh, betreft de seksualiteit...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 Hope one day we are pleased We drown in cheap wine Then fall asleep Forget your free time Cause night time is free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 Nu al zijn zelfs de kleuren daar vervlaagd En nu zie ik in mijn eentje de blommen. Hier op de Franse cassette Hoeveel uitgeklede rozen moet ik nog zien Hoeveel van de bloemen die we aanraken Zucht in mijn kleine dood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 Elkaar, Shelter Dream met Wanderlust. En daarachter hoorde je een instrumentaal werkje van Chambel met You Gave Me Mountain. Dat is eigenlijk het uh, titelnummer van het album wat morgen uitkomt. Uh, en als laatste, um, dat was PAM Bond met uh, The End of Something. We hebben er nog één. Ja, want we hebben er nog één. En die gaat het ook halen. Tot aan het nieuws van 9 uur. En dat is Dizzy Panda.